de 18 Psalm 146 Hallelujah, hallelujah, Shi'at Adonai, Ahallelah Adonai, bechayah, Azamra, Elohai, beodihi, El altifte chubinivin, beven Adam sheeinlo tishua. En dan vanaf de Gattima. Je Loch adonai leulaham, Elohei zion, le dor vador, Hallelujah.